Ja, dames en heren, het is officieel. Nederland is failliet. Ja, ja, ja, ja, dames en heren. Maar, maar, maar, maar, maar. Ho, ho, ho. Voordat jullie de kolonisten gaan doen, wil ik nog even zeggen. enige probleem is dat de regering het zelf nog niet door heeft. Dus ja, tot die tijd is er. Vrijheid Radio. Hartelijk applaus voor Mart van der Leer, Jeroen van Driel en Gary Genover van Stop de Hondenbelasting. Ja, dank u wel dames en heren. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. En mijn naam is uh, Johan Jonge Pier. Dit is weer een uh, nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Ik ga zo meteen met Jeroen van Driel praten over het verschil tussen het noorden en het zuiden van Europa. Verder ga ik met... Uh, Gary, Janover, die is nou nog even de hond aan het uitlaten. Gaan we even praten over uh, ja, een uh, grote, ja, onrechtvaardige, uh, oneerlijke, hoe zullen we het noemen? Een verschrikkelijke uh, vorm. Groot nee, recht. Een groot onrecht. Een groot onrecht. Ja, wat de hond aangedaan wordt en de bezitter van die hond, namelijk de hondenbelasting. Dat is, uh, ja, daar moet zo snel mogelijk mee gebroken worden. Ja, zet de woorden stop en belasting in één zin en uh, mijn steun heb je. Ja, precies. En alle beetjes helpen. Maar daar gaan we zo meteen met, uh, met Gary over praten. En uh, ja, met Mart, uh, met jou neem ik het uh, nieuws door, hè? Ja, lijkt me leuk. Ja, dus uh, laten we maar meteen naar het nieuws gaan. het nieuws, dames en heren. En, uh, ja, ik heb uh, heugelijk nieuws voor de bitcoinbezitters. Ik denk dat veel van onze luisteraars een aardig uh, bitcointje in een virtuele portemonnee hebben zitten. Want hij is uh, gestegen in de laatste uh, ja, 48 uur. Dus dat, uh, is hij bijna. Nou, nog niet, ik wil nog niet zeggen verdubbeld, maar uh, hij is van uh, hij was net iets onder de 200 uh, euro, de, de bitcoin. 1 bitcoin, hij is nu al 270. En hij, is, het gaat nog, hij vliegt nog steeds omhoog, terwijl we aan het praten zijn. Dus uh, ja, het is het gaat goed met de uh, bitcoin. Aan het einde van de uitzending zal het misschien wel 300 uh, euro kunnen zijn. Ja, hè? het kan zomaar, ja. Ja, hoe doet het goud het? Uh, ja, ja, goud en zilver is vrij, vrij stabiel de laatste tijd. Zelfs iets omlaag gegaan. Nou goed, dan heb je het over uh, 1,8%. Dus uh, het is verder niks uh, schokkend. Maar uh, ja, bij dat soort dingen. Ik, uh, ik moet zeggen, ik weet er het fijne niet van. Van de goudmarkt en de zilvermarkt. Maar uh, ik vraag me toch altijd af of er niet... Uh, een of andere vorm van manipulatie... Uh, door uh, overheden, centrale banken uh, enzovoort gaande is. Ik heb Pieter shift wel eens erover horen praten. Die zegt van, nou ja, als je kijkt op de lange termijn... weet je wel, dan, dan, dan zie je dat de goud gewoon steeds... Echt en je hebt mensen die dan massaal uh, in die hype meegaan. Die zien het dan ietsje stijgen. Kopen gigantische voorraden op. Waardoor die prijs in één keer omhoog gaat. Ja, en daarna pleurst het weer op de markt. En dan gaat het weer omlaag. En een van de redenen waarom ik toch wel een soort van manipulatie vermoed. Is omdat je soms uh, inderdaad hele grote. En dat zijn dan vaak anonieme Maar hele grote uh, ja, investeerders of hoe je ze noemen wil. Die uh, dumpen dan ineens een hele hoop goud tegelijk. Ja da dat is natuurlijk niet ja. zo slim. Ja of, of ze willen het expres. en dan gaan heel veel anderen die gaan daarin mee. En dan gaat het gigantisch omlaag. En dan kopen ze een hele zooi. Op en dan gaat het weer omhoog. Ik dus heb mijn vermoeden dat er uh, ja, meer is. Maar als je is. op de lange termijn kijkt, toen ik uh, geboren werd, toen was goud 35 ja. dollar. En, en nu is het al uh, ja, 1200, het is een tijdje 1400 zoveel geweest. Ik bedoel, ja, dat, maar als je op de lange termijn kijkt, het stijgt het alleen maar en de dollar en de euro worden alleen maar minder waard. Dus ik denk dat sowieso goud altijd wel nou, een veilig, veilig iets is. En uh, zeker ja, voor de lange termijn. Even, ja, het, zoals je zegt, ja. op de lange termijn is het uh, onmiskenbaar uh, ja, een trend, uh, mm. een stijgende lijn, zeg maar. Dus, uh. dus we hadden net al over de staat. Nee, Nederland is failliet. Dat, uh, dat, zo kon het programma aan. Dat was even met een knipoogje natuurlijk. Maar uh, we zijn eigenlijk failliet. Dat is uh, we het land waar we in leven. Dus, uh, de staatsschuld van Nederland staat al op 437 miljard. Ik, uh, wil, ik hoop dat ik iedere week dit uh, een verslagje van kan doen. Zodat u als luisteraar toch een beetje een indruk krijgt van hoe erg het allemaal is. En uh, Martin? Ja, en mocht je zelf het een beetje bij willen houden, mm -hmm. zou ik de luisteraars aanmoedigen om naar vrijspreker.nl te gaan. Mm -hmm. En dan uh, scroll je iets naar beneden. Aan de rechterkant uh, staat hier gewoon. De nationale staatsschuld stijgt met 810 euro per seconde. Ja. Dus op dit moment zitten we per werkende Nederlander op uh, bijna 53.000 euro. Dat wij dus uh, gewoon moeten uh, ophoesten. Ja, ik weet niet wie van de luisteraars dat ergens in een laadje heeft liggen. Maar uh, ja, als het zo is dan... Uh... Het is nog erger, hè? want uh, ik bedoel, de, de euro is toch een, ja, een inflatiemunt. Uh, dus de, de, de schuld is eigenlijk groter. En laten we zo zeggen, als je, als je wat opzij hebt gezet... Je had veel meer kunnen hebben, maar is door de inflatie is het natuurlijk uh, je spaargeld veel minder. Ja, plus dat je natuurlijk, je hebt natuurlijk allerlei beloftes die de overheid gedaan heeft. Hè? Aan, aan mensen die, ja, die betaald hebben of nu betalen voor hun, hun AOW en, en dat soort dingen. Dat, ja, dat zijn beloftes en dat, dat zal, vroeg of laat zal eruit komen dat het allemaal loze beloftes waren. Maar ja, uh, ja dat wordt nooit meegerekend in de staatsschuld. Ja. Hè? En dat, dat, dan, dan kunnen we er nog een paar honderd miljard bij optellen. Maar uh, mocht je denken van, uh, jongens, jongens, jongens, uh, de crisis is net opgelost. Uh, de de Gouden Bergen die wachten weer op ons. Ja, ik zal je even uit je droom helpen. De ECB die verlaagt namelijk de rente naar 0,25%. Ja... Ja, klopt. Niet eerder was de rente zo laag. Ja, is dat goed nieuws? <laughs> nou ja, ik denk dat je het heel goed aankondigt inderdaad voor de mensen die denken dat het, dat het economisch allemaal weer van een lei dakje gaat. Ja, het is, uh, hè, als dat zo was, dan was het natuurlijk niet nodig geweest. En uh, ja, we leven natuurlijk gewoon in een, uh, nu in een economie die drijft op consumptie. En dat is op de lange termijn is dat gewoon niet houdbaar. Zoals iedereen die uh, ook maar iets van de Oostenrijkse school van economie uh, begrijpt, ja, al, uh, al, al lang door had, denk ja. ik. dat is uh, Op de lange termijn is dat gewoon niet, uh, niet houdbaar. En um, Greenspan, wat... Deed hij ook alweer de rente hey, van de ja. dollar even flink omlaag doen. Waardoor in één keer een enorme bubbel werd uh, gecreëerd. Ja, ja, ja, precies. Nou, en dat, is ook, uh, hè, dat, wo dat wordt hier trouwens ook gewoon zwart op wit gewoon gesteld. Uh, hier op de, het artikel van de NOS: uh -huh. ECB verlaagt rente naar 0,25 procent. Een renteverlaging je moet de zwakke economie weer op gang houden. Ja, ja, ja. Dus uh, inderdaad, voor degene die nog steeds uh, de, ja, de illusie hadden dat het, uh, dat het allemaal zo verbeterd ging. En ik denk ook dat iedereen trouwens, die, uh, of iedereen, maar dat heel veel mensen die bijvoorbeeld in de bouw werken... of uh, in andere sectoren werken, dat die het ook al lang door hadden hoor. Maar, uh, mm -hmm. Ja, voor die mensen die uh, de krant lezen en uh, dat allemaal geloven... denk ik uh, dat dit nog, ja, toch wel een soort van onverwacht was. Ja. Ik uh, koop vooral geen huis, zou ik zeggen, want uh, over acht jaar uh, zit je met een... Uh... Groot probleem, denk ik. Ja, en dat denk ik ook. En ik denk ook dat je uh, de manier inderdaad, uh, volgens de centrale bank althans, om het nu uh, allemaal weer op gang te helpen, en om het, uh, het hele circus nog iets langer door te laten gaan, is inderdaad rente verlagen en, uh, en geld bijprinten. Hè? Ook al is het dan uh, natuurlijk virtueel heel veel. Mm -hmm. het, is, uh, het is niet echt uh, fysiek printen uh, in de meeste gevallen. Mm -hmm. uh, stel dat het dadelijk weer fout gaat, wat ik, wat ik denk uh, dat wel gaat gebeuren. Hè? Wat dat betreft is inderdaad Peter Schiff, uh, ja, die kan dat denk ik heel goed uitleggen. Mm -hmm. En uh, die zag natuurlijk ook de, de huizencrisis, de hypothekencrisis in Amerika uh, al heel lang aankomen. Dat uh, voorspelde hij in 2004, 2005 al. Yeah. Maar uh, ja, wat dat betreft uh, ben ik het roerend met hem eens dat, het gewoon, uh, dat dit gewoon niet... Uh, zo door kan gaan. Mm -hmm. En uh, ja, straks uh, krijgen we een keer een deksel op onze neus. En uh, ja, dan, dan is die rente al zo laag. En dan is er al zoveel, zoveel geld bijgeprint. Dus aanhalingstekens. Mm. En uh, ja, wat dan? Eh, dus dan heb je uh, al je kruid al verschoten. En uh, mm. ja, dan is het gewoon op de blaren zitten. Dus ja. uh, ik denk hoe langer ze dit volhouden, hoe groter het uh, probleem op Ja, maar ik denk al die eurobiljetten al die, al die, euro die uh, straks over ons uitgestrooid worden vanuit een helikopter van de Nederland... Sorry, van de Europese Ben Bernanke, hè? Stragi? Goed, de baas van de centrale euro Europese Centrale Bank. Ik weet niet of die vanuit een limousine met geld gaan strooien of vanuit een helikopter, maar... Uh, <laughs> in ieder geval de euro's die worden hier uh, over Europa uitgestrooid en daar kan je hele creatieve dingen mee doen. Dus, ze hadden de Spanjaarden, die, uh, die dachten van, laten wij onze woede ventileren op uh, die bankbiljetten. Dat is inderdaad dan weer een uh, positiever iets om ermee te doen, denk ik. Ja, gewoon als ze een eurobiljet in hun hand uh, krijgen, dan schrijven ze met een balpen een, uh, een boze tekst erop. Ja, klopt. We hebben hier uh, inderdaad een artikel van de uh, Daily Mail, um, ja, waarin ze dus inderdaad de politici en de bankiers uh, van de schuld geven. Dus wat dat betreft uh, hebben ze dat denk ik wel uh, goed bekeken. Het zou me ook niks verbazen. Dus zullen er zullen waarschijnlijk uh, ongetwijfeld ook zat zijn... die er iets opschrijven van... Uh, het kapitalisme uh, uh, heeft de schuld... of uh, iets in die richting. Maar, uh... maar ik, ik denk... Ja, beste luisteraar... misschien kunt u ook uh, meedoen... zo'n leuke actie doen. Gewoon wie de, de beste... of de leukste libertarische tekst... op een uh, bankbiljet schrijft. Die krijgt dan ja. van ons... Een, een, uh, een virtuele euro of zo. Weet ik ja, laten we gewoon... Eens een, een week lang... voor mij doe je de rest van je leven... gewoon een week lang... Uh, op zijn minst. ...op alle bankbiljetten schrijven... ...belasting is gelegaliseerde roof. Ja, nou, zoiets, ja. En dan, nou, ik bedoel, als je dat intikt op uh, Google... ...dan uh, kom je een heel mooi filmpje tegen... ...van twee Manders. Ja. Op, op de radio was het geloof ik, ja, Ik weet niet meer hoe die man heet... Uh, ...met wie uh, die in debat ging, maar... Uh, ...ja, ja die, die, die liep helemaal rood aan... ...en uh, die wist ja. niet meer waar hij het had. Dus het, <laughs> echt, uh, ja, het is echt vermakelijk om te zien. Dus uh, ja. ik denk, als we dat nou met z'n allen... eens uh, uh, op die bankbiljetten gaan schrijven... ...belasting is gelegaliseerde roof. Ja. Dan denk ik dat hij... Uh, ...dan wil ik wel eens zien... Hoeveel, uh, hoeveel views dat uh, filmpje over een week krijgt. Ja, ja, ja. Of we kunnen zeggen, ja, uh, euro is uh, inflatie, currency of iets dergelijks. Uh, bedenk maar gewoon een leuke tekst. Ja, en ik... en, en maak er een foto van en, en post die op, uh, ja, op onze Facebookpagina van uh, Vrijheid Radio. Kan je gewoon uh, uploaden en gewoon erop zetten. en uh, ja, Als we hem leuk vinden, ik denk dat we het allemaal wel leuk vinden, nou, dan plaatsen we die gewoon op de, de Facebookpagina. En uh, degene die de meeste likes krijgt, die... Uh, yeah. Die krijgt van ons een, een plekje in de eregalerij of zo. Ja, en, en het is dan wel voor het voordeel van... Uh, misschien is het wat dat betreft wel een goed idee om het in het Engels te doen. Uh -huh. Dat is dan natuurlijk als er al een voordeel is aan de euro. Wat ik op zich betwijfel. Maar dit is dan misschien een klein voordeeltje. Uh -huh. dat alles, je weet nooit waar het terecht komt natuurlijk. Hè? Het, kan ja. zomaar in, uh, ja, het kan zomaar in een of andere Grieken ineens ergens bitcoin of zoiets niet staan. En uh, ja, het kan zo zijn hele leven uh, veranderen. Dus uh, ja, wat dat betreft denk ik wel een, uh, een kans op... Uh, ja, om, om iets kleins te doen wat uh, grote gevolgen kan hebben. Ja, maar dan gaan we naar het volgende berichtje. Want uh, ja, onze uh, politie die heeft weer iets heel vriendelijks gedaan. Die is heel attent. Ze hebben namelijk uh, ja, de privacy geschonden van een uh, groot aantal uh, Groningse studenten. Ik denk dat uh, de politie Groningen uh, ja, zich verveelde of zo. <laughs> ja, uh, ze, ze waren wel benieuwd wat die studenten allemaal op hun kamertjes aan het uitspoken waren. Weet ja, je precies. Misschien waren ze wel erg nieuwsgierig dat dat gewoon uiteindelijk de overhand heeft genomen. Maar uh, ja, ze hebben inderdaad uh, afgelopen woensdag ingebroken... 30 Groningse studentenkamers. om daarmee te laten zien dat ze slecht beveiligd zijn. De politie die moet. Uh, ja, die, die vond het hoog nodig om op deze wijze die studenten te gaan betuttelen. Ik denk of ze wilden allemaal. de. de, de... Graag dat de studenten op de Libertarische Partij Groningen zouden gaan stemmen. Want ja, wat voor excuus heb je nou nog nodig om nog langer op, <laughs> ja, <laughs> op een precies. partij te stemmen die dit allemaal goedkeurt, weet je wel? Ja, ja ze hebben 42 studentenhuizen geprobeerd en bij 30 uh, kwamen ze ook echt binnen. Dus uh, ja, ik weet niet uh, of ik dat een succesratio moet noemen van uh, 75% ongeveer. Maar uh, ja, het is niet echt een uh, succes natuurlijk. Maar... Uh, ik bedoel, je zou willen dat ze wat anders doen met het belastinggeld. Ja, hè? ja, ja, ja precies. Nou, nog iets. Hou jij een beetje van heavy metal... Ja, nou ja, af en toe, maar ik kan er geen hele dagen naar luisteren. Maar uh, ja, zoals uh, met Telek zo kan ik wel waarderen, ja. Nee, maar goed, als je daar wel uh, van houdt, dan zou ik zeggen... Ja, ga gewoon een ticket nemen naar Zweden. Ja. Want dan krijg je gewoon een uh, gehandicapte... Of noem je zoiets een AOW, hè? Ja. Zuid ja Kijk, arbeids, arbeidsongeschiktheid. Ja, ja, arbeidsongeschiktheid, uh. ja. Blijkbaar ben je arbeidsongeschikt tegenwoordig als je verslaafd bent aan heavy metal. Ja. Ja, het is namelijk uh, hier een verhaal uh, over een Zweedse man... Mm -hmm. Die uh, blijkbaar vorig jaar, dan nou, hebben we het over 2011, want dit artikel is van... Uh, dat zag bijna een jaar aan lees ik net. Oh, oké. Okay. Ja, ik zag hem in één keer voorbij komen. Uh, ik, ik, ik lag uh, bijna, bijna op mijn stoel. Ja, mijn dat gebeurt wel eens op die sociale media. Hè. Dan komt zo'n artikel, dat komt ineens uh, bovendrijven. Een paar maanden of in dit geval bijna een jaar later. Maar uh, ja, desalniettemin, niet te min. Uh, blijkbaar heeft hij dus in 2011 meer dan 300 optredens bezocht. Yeah. En uh, ja, dan is het... Ik weet niet uh, bij welk getal je officieel verslaafd bent. Maar uh, in ieder geval, boven de 300 uh, ben je dus verslaafd. <laughs> en uh, ja... Ja, ik zou zeggen, als beloning daarvoor, heeft hij inderdaad een uitkering gekregen? Want, uh, hij zegt hier uh, in, in het artikel, uh, althans hij zei tegen een Zweedse krant, dat hij uh, tien jaar lang heeft geprobeerd om dat, uh, zeg maar, gecategoriseerd te krijgen als een, uh, ja, een, een handicap, zeggen ze hier. Dus... Nee, maar goed, uh, hij zei dus, uh, ik heb uh, drie uh, psychologen gesproken en uh, uiteindelijk uh, waren ze het er uh, mee eens dat het inderdaad, uh, ja, dat hij die uitkering nodig had om te voorkomen dat, hij, uh, dat er tegen hem gediscrimineerd zou worden. Ah. My goodness. Ja. Oh, jongens, jongens, jongens. Echt, ja. Ja, want ja, ik bedoel, als je, hè, als je naar meer dan 300 heavy metal optredens uh, per jaar gaat, dan. Uh... Ja, dan, ben je, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment bang wordt dat mensen vragen gaan stellen. Maar uh, nou te zeggen van, uh, ik heb deze uitkering nodig, want uh, anders word ik dadelijk gediscrimineerd. <laughs> dat ja. is toch belachelijk. Daar ziet de logica niet helemaal van in. Nee, maar goed, dat is iemand die heeft het systeem door en die denkt van, nou, ik, ik ga het zo erg naar mijn hand zetten. dat Ik, ik ga zo erg het slachtoffer spelen dat hij het helemaal naar mijn hand gezet wordt of zoiets dergelijks. Ik, ja, if it makes no sense, it must be the government, hè. Ja, precies. Nou, het is wel grappig, want hij heeft wel een, uh, lees ik hier, een deeltijdbaan, als, als bordenwasser in, uh, in een restaurant. Oké, okay, uh, nou, daarnaast man. krijgt hij dus wel een uitkering. Hetzelfde als bijvoorbeeld een junk die verslaafd is aan drugs en een uitkering krijgt, zodat hij zijn drugs kan betalen of zo, weet je wel. Want ja, ja. ik ben nou eenmaal verslaafd. Ja, we gaan het niet uh, behandelen of zo, om uh, te zorgen ja. dat, het, uh, dat die uitkering niet meer nodig is, want het is toch Andermans geld, ja. hè? dat is de overheid, maar... Uh, ja, we gaan het gewoon, ah uh, we geven maar gewoon dat geld. En, uh, hè? Nou, over de geldverspilling uh, gesproken. Ja, goed, we, Nederland heeft nou uh, zijn vliegende Vira. Hè? Dat is een eindelijk, uh, akkoord, hè? 4 miljard. Ja, gelukkig ja, maar. We, uh, we waren aan het bezuinigen. Hè? Niet we, maar ze. We waren ja. aan het bezuinigen. <laughs> ja. Dus uh, 4 miljard hadden ze op wonderbaarlijke wijze nog ergens zien liggen of zo. Of dat was weer uit die drukpers uh, komen rollen. Dat kan ook. Er is eerst heel veel moeite gedaan om, om, om 6 miljard ergens weg te kunnen bezuinigen. Ja. Weet je nog. En ja, het kon allemaal niet. Net voor een ja, straaljager. Ja, 4 miljard geen probleem. Ja, ze maken altijd weer slim gebruik van het uh, korte termijngeheugen van uh, gemiddelde uh, stemmeren. Ja, ja. En uh, dat zie je toch altijd weer terug, inderdaad. Uh, eerst zeggen ze van, we, we moeten zoveel gaan bezuinigen, want we moeten onder die 3% blijven. Nou ja, een paar maanden later is die 3% ineens niet meer belangrijk. En uh, dan is het veel belangrijker dat we economie weer, uh, dat we die weer op stoom krijgen, zeg maar. En uh, ja, het, uh, ze waaien met alle winden mee, hè, zoals we van ze gewend zijn. Ja, ja en als uh, zometeen die dingen niet blijken te kunnen vliegen of zo, of dat de, de, de weet je, ik wel, de bodemplaten eraf alle tijdens het vliegen net als bij de vieren. Ja. Uh, ik weet niet wat die JSF allemaal van mankement gaat krijgen, maar goed. Uh, ja, dan, dan zijn we dan is iedereen ook weer uh, vergeten dat het veel miljard kostte, weet je wel? Ja, zeker weten. Ja, daar, daar kun je nog wel wat van uitgaan. Ja. Nou ja, over uh, weggegooid geld gesproken. Ik bedoel, een, een windmolen, hè? dat is ook zoiets. Dat, dat, dat moet, moet, er moet overal windmolens komen, want dat is goed voor het milieu. Er staan pleurs dan midden in een natuurgebied of in een weiland of in de zee. Maar dat maakt verder niet uit. Ja. En uh, hebben we een leuk artikeltje gevonden? Ja, klopt. Een artikel van uh, de Daily Mail. Oh, jongens, ze zitten toch wel heel vaak in de Daily Mail. <laughs> ja, precies, ja. ja een soort uh, telegraaf hè? Van, van Engeland. Ja, ja, ja, inderdaad. Nou, op zich, ja, over het algemeen hebben ze wel, of tenminste over het algemeen, ik lees wel vaker uh, artikels die. Uh, mm -hmm. ja, waar ze dan wel gewoon zeg maar, een serieus onderwerp... ook gewoon op een normale manier uh, ja. Ja, uh, beschrijven, zeg maar. Ja, maar als je zo'n dingen in de bladenrek ziet uh, liggen... staan de blote borsten op de voorkant vaak. Ja, uh, dat wilde ik inderdaad ook aan toevoegen... <laughs> dat je dan wel inderdaad aan, aan de rechterkant... zie je dan wel uh, ja, een of andere iemand in een bikini... en die, dat is dan iemand die we blijkbaar moeten kennen. Ja, ja, ja. En uh, dan, ja, die is weer zwanger en uh, die is gescheiden en, uh, enzovoort, enzovoort. Maar goed, <laughs> ja. het uh, artikel uh, waar het eigenlijk over ging... Was, uh, ja, we hebben hier de bedragen natuurlijk in ponden, het is immers een, uh, een Engelse krant. Ja, de windmolens, ze, ze kosten 48.000 pond. Jo. Ik denk dat er dan nou ongeveer 57.500 euro zitten, ongeveer. Uh -huh. En uh, ja, hoe het ook zei, uh, het kost 400 jaar om, uh, om dat terug te verdienen. Mm. Dus uh, ja, ik weet niet uh, wat jij van plan had, maar ik denk niet dat wij dat meegemaakt Nee, 400 jaar. Wat. Hebben die mensen dat niet berekend of zo? Van uh, hoe lang, hoe lang zo'n ding moet draaien voordat het wat oplevert? Nou ja, ik heb, uh, ik, ik heb er wel eens een boek over gelezen. Over uh, ja, de global warming hè, en uh, dat hele, die hele fraude. En uh, met uh, Al Gore natuurlijk voorop. Ja. En uh, ja, daarin werd ook uh, gesteld dat het. Uh, het, het het plaatje wordt altijd heel ro rooskleurig uh, geschilderd. Hè. Ze zeggen dan van het heeft dan uh, zoveel kilowattuur uh, is dan de, de capaciteit van zo'n windmolen. Mm -hmm. ja, dat, daar zeggen ze dan, ni dan niet bij. Hè. Als de wind uh, te, te zwak is, heb je natuurlijk niks aan. Mm -hmm. als, als het te hard waait, dan moeten ze hem ook uitzetten, want dan wordt het te gevaarlijk. Mm -hmm. uh, ja, het is gewoon zo variabel dat ze altijd een backup moeten hebben. Uh, ofwel een kerncentrale of een, of een kolencentrale of uh, wat er ook. Uh, uh, afhankelijk van het land wat er uh, zeg maar verder voor uh, energie uh, voorradig is. En uh, ja, het, je verdient het gewoon niet terug. En dan, uh, ja, de enige reden waarom het dan überhaupt bestaat... ...is uiteraard vanwege de overheid... Ja die het dan uh, allemaal gaat subsidiëren onder het mond van, we moeten uh, groene stromen uh, hebben. Ja, dat zou het niet zo kunnen zijn dat een paar van die ambtenaren en wethouders die daar goedkeuring voor gegeven hebben, ook misschien wat uh, aandelen hebben in het bedrijf die die dingen bouwt. Ja, dat schijnt wel eens voort te komen, ja. Dat schijnt wel eens voort te komen. Goed. Ja, dat <laughs> ja, zijn, zijn ongetwijfeld allemaal complottheorieën, want dat gebeurt natuurlijk nooit. Nee. En dat dat ook nooit. Ja, Jullie had het er nog over, laatst over zo'n wethouder die dan uh, in het bestuur zit van uh, Green Choice, en dan uh, in een, een eco-gebied dan wet houder is, ja, ja, dan heb uh, je echt uh, twee petten op, hè. Ja. Nee, maar goed, um, er is ook goed nieuws. Adam Kokesh is vrij. Ja, nee, echt waar. We <laughs> moeten nog even uitleggen wie Adam Kokesh is. Ja, nou, hij heeft zijn eigen YouTube kanaal en mm -hmm. uh, ja, daarmee. Uh... ...heeft hij toch al uh, behoorlijk wat bekendheid uh, gegenereerd. En uh, ja, hij is uh, anarchist, hè. Een En uh, voluntarist. ja, en, uh, ja dat, dat wilde zeggen dat... Uh, ...zeg maar, die, die filosofie wilde zeggen dat je... Ja, je hebt niet, niet zo'n hoge pet op van de staat. Laat het zo zeggen. Nee, precies. Maar uh, ja. ja, buiten dat... ...dat zeg maar alle transacties en uh, interacties uh, tussen mensen... ...dat die uh, op vrijwillige basis uh, moeten gebeuren. En uh, ja. ja, dat is natuurlijk in het huidige systeem... ...is het natuurlijk alles behalve. Dus uh, ja, dan... Uh, uh, ben je vrij uh, onpopulair bij de, uh, bij de agenten. Mm. Bij de ja, zeker als je, als je zijn filmpjes bekijkt. Uh, ja, hij daagt ze ook echt uit. Hè. De, de, bijvoorbeeld dat hij op, de, op een vliegveld komt... en dan de, met de, de TSC gaat stalken met de camera. Van, uh, en heb je nog uh, terroristen gepakt? Weet je wel. Of um, <laughs> <laughs> ja, allemaal dat soort dingen. Of ja, de dancing... Uh, hoe dat? Dansen bij de Jefferson Memorial. En wat had hij nog meer gedaan? Een jointje roken voor het Witte Huis. En uh, was in ieder geval zijn laatste actie was... Uh, ja, vanwege meer Kennen ze de Second Amendment, vrij, vrij wapenbezit. En ja, er wordt steeds meer aan banden gelegd en gereguleerd dat je, ja, dat de pijn op Nederland begint te lijken. En ja, om een statement te maken ging hij een open carry mars houden. Dat is dat je openlijk met een geweer over straat loopt. En hij ging dus op, in Washington DC op Freedom Plaza ging hij op 4 juli ging hij zijn geweer laden. En daar maakte hij een filmpje van. En dat heeft hij op YouTube gezet. Ja, en vijf dagen later, een dag voordat hij bij ons in de show zou komen trouwens. Is hij uh, ja, opgepakt op een ruwe wijze met een heel zwart team. En uh, ja, sindsdien zit hij al in de gevangenis. Had hij geen uh, borg. Ja, dat doen ze eigenlijk alleen maar bij hele... Uh... Ja, mensen die echt iets gedaan hebben, weet je wel. Echt iets op een kerk. Ja, echt seriemoordenaars ja, ja. of uh, dat ja, soort... Uh, ja, hem als een heel groot kwaad en dat mocht dus niet vrij over straat lopen. Daarbij was het ook zo dat er paddenstoelen bij hem gevonden waren. Dus hallucinerende paddo's. Terwijl die, hij is niet vies van drugs, maar paddo's is niet zijn ding. En huisgenoten hadden gezien dat hij naar binnen werd gebracht door de, de agenten. Dus dat was gewoon een, uh, ja, een trucje. En, en hij is, maar hij is natuurlijk ook uh, veteraan. Ja. Hij, hij heeft in Irak ja. gezeten. En uh, ja, daar heeft hij ook zeg maar, de nodige psychische uh, gevolgen van ondervonden. En daarom uh, ja, rookt hij inderdaad nu en dan een jointje om... Uh om zeg maar, de stress uh, tegen te gaan. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat mag daar niet. Hè? Dus, ja. uh, althans, in sommige staten wel. En hij heeft een, een uitzondering. Hij mag voor medische redenen mag hij het gebruiken. Dus, oh, okay. ja. Maar in ieder geval, uh, ja, we hebben hem vaak in de show behandeld. We hebben laatst toen nog een uh, brief van hem gehad. Die hebben we voorgelezen in de show. En uh, ja, we zijn hartstikke blij dat uh, Adam vrij is. Dus, uh, ja, dus gefeliciteerd, Adam. En misschien kun jij het even in het, uh, in het Engels zeggen, Mart. Uh, van de congratulations, Adam. Ja, yeah. um, Adam Kokas. Congratulations on Being a free man again. And um, we hope to have you on the show someday. Yeah. And um, take care. Ah, I moet say, uh, Hij was al vrij, hoor. Hij zat in de gevangenis weliswaar. Waar is, waar, wat, wat hij, zei. hij was in zijn hoofd, was hij al vrij. Ja, precies. Dat zei hij ook vaak. Ook. En, en ik, ik, ik weet nog wel, de eer, dat vond ik al, altijd heel mooi toen hij uh, zijn mails van jails uh, hoorde. Dan hoor je ze, na, na 50 dagen of zo, komt dan zijn eerste uh, telefoongesprek vanuit de cel. En dan hoorde hij hem eigenlijk heel blij en dan ging hij alleen maar spreken over happiness. Van, hoe kan jij uh, blij zijn? Ja. Ik bedoel, dan denk je van, als je na vijftig dagen zeg maar, uh, in de gevangenis te hebben gezeten voor het eerst uh, bericht krijgt... dat het, dat het hele scheldtirade is op de overheid. Nee hoor, het gaat echt over... Van hoe je blij kan zijn... hoe je eigen vrede en je happiness... Uh, je blijdschap of geluk... Uh, kan koesteren, zeg maar. Dat, uh, die... Ja, en dat is wel heel bewonderenswaardig. Ja. En dat uh, is denk ik ook iets... Wat die, uh, ja, waar hij ook goed over nagedacht heeft... Ja. natuurlijk, uh, voordat hij eraan begon. Want uh, hij was zich natuurlijk heel goed bewust... van ja. de uh, mogelijke consequenties... van zijn, uh, van zijn gedrag. Zeker... Uh, als je inderdaad met wapens uh, ja, een wapen gaat laden en uh, een filmpje van maakt in uh, DC... Ja, ...dan uh, kan het wel gebeuren dat, ze, uh, ja, dat je, of dan weet je eigenlijk al, dat je je niet populair maakt ja. bij de, uh, de overheid. Overigens, uh, wel goed om bij te zeggen, er waren geen slachtoffers gevallen bij het laden van het wapen. Wel toen de politie daar uh, een inval deed bij zijn huis en er uh, was... Uh... Maar als de politie slachtoffers maakt, is het niet erg, hè? Nee, dat nee. maakt ja. Ook als het, of het terecht is of niet, dan, uh, dat maakt niet uit, want het is, uh, het is tenslotte de sterke arm van de staat. Ja, die mag alles. Ja. ja helaas <laughs> en, als, en als je ze filmt worden ze boos ja als je, precies, mag je mag ze niet confronteren met hun daden nee, uh, nee, nee. maar goed uh, genoeg daarover um, ja we hadden nog één dingetje natuurlijk en dat is het uh, broodfonds ja, want uh, Marge, jij had iets uh, gevonden. Het heet Broodfonds. Uh, vertel eens, wat, wat is dat? Wat moeten we daar? Uh, ja, bij klok. voorstellen? Ja, ik, eigenlijk, uh, ik kwam er eigenlijk bij toeval op. Ik zat uh, uh, zo'n beetje het enige deel van de krant te lezen wat nog over is, wat, uh, wat niet vol staat met propaganda. Dat is namelijk de regionale krant, mm -hmm. of het regionale deel van het uh, AD was het in dit geval. Okay. En uh, ja, dan kom je waar ik woon, kom je dan al gauw in de richting uh, Dordrecht uh, terecht. En uh, nou, er stond er een artikeltje in over een, uh, een houden. En uh, nou, dat zijn tegenwoordig, zoals je misschien weet, allemaal ZZP'ers. Uh, want ja, de overheid heeft het zo ingewikkeld gemaakt en uh, zo, uh, ja, zoveel regels eraan gehangen... dat het uh, gewoon eigenlijk niet meer, uh, ja, niet meer loont om, uh, om zeg maar, verschillende rijinstructeurs in dienst te nemen. Dus die jongens zijn nu allemaal ZZP'ers. Nou, daar heeft toch heeft de vrije markt alweer een schitterende oplossing voor gevonden. En uh, dat ja. is dus het broodfonds. En het artikel uh, waar ik het net over had... Uh, ja, daarin pleitte die man eigenlijk voor een broodfonds in de, de Drechtsteden. Dus dat wil zeggen Dordrecht, Fijndrecht, Barendrecht en Sliedrecht. Dus dat zeg maar uh, Hè, richting Rotterdam. En uh, ja, daarmee was mijn interesse eigenlijk gewekt. Hè. Toen dacht ik, oh wat is dat dan voor een broodfonds? Want hij legde uit van uh, ja, verzekeringen uh, voor, zeg maar, voor arbeidsongeschiktheid. Die zijn gewoon veel te duur voor iemand uh, zeg maar, met mijn inkomen. En uh, ja, er zijn heel veel uh, rijschoolhouders of rijinstructeurs die daar uh, die, die tegen hetzelfde probleem aanlopen. Dus toen ben ik eens uh, ja, op het internet uh, gaan zoeken. En uh, nou, ja, heel simpel, voor mensen die het interessant vinden, broodfonds.nl. Ja, het is dus eigenlijk, zoals ik zei, is eigenlijk een schitterend uh, libertarisch... Uh, initiatief voor okay. mensen die dus uh, inderdaad eigenlijk gedwongen door de staat, uh, door de regelgeving van de staat gedwongen worden om, om uh, op ZZP-basis te gaan werken. Hè? Dat is zoals je bijvoorbeeld met vrachtwagenchauffeurs ook veel ziet. Ja, de vrije markt, uh, ja, die kruipt toch waar het niet gaan kan. Hè? Dat, uh, dat is het mooie eraan. Ja. En uh, op de een of andere manier is er altijd wel weer een oplossing te bedenken, hoe erg de regelgeving ook wordt. Hè? En, en je wil dan, uh, in sommige gevallen wil je dat dan gewoon ontduiken natuurlijk. Hè? Zoals je in de Sovjet-Unie veel gezien hebt. Maar goed, zover zijn we hier nog niet. Dus uh, ja, je vindt dan uh, op de een of andere manier toch, uh, althans iemand vindt dan toch een creatieve oplossing. En dat is het broodfonds dus. Dus om even kort uit te leggen wat het uh, precies inhoudt. Het werkt uh, volgens het principe Dus dat wil dus zeggen dat iedere deelnemer uh, opent een eigen broodfondsrekening. En uh, daarop uh, ja, stort je dan een maandelijk bedrag. En uh, als dan iemand, uh, zeg maar, in jouw, in jouw kring, dus uh, wat dan, uh, het is eigenlijk een soort gilde, dus iedereen heeft uh, een, een gelijk beroep. Dus je zou bijvoorbeeld een broodfonds van, uh, zoals ik net zei, van rijerinstructeurs kunnen hebben, of uh, ja, van mensen met een ander beroep. En uh, op het moment dat dan één iemand, uh, ja, zeg maar, zijn inkomen kwijtraakt door ziekte of uh, arbeidsongeschiktheid, krijgt dus van die andere deelnemers uh, maandelijks een bedrag. Nou, ik heb ook een, uh, een artikeltje gevonden wat uh, op de website van het broodfonds stond, en dit is dan uh, specifiek iemand in uh, Limburg. Um, ja, ik zal even een klein stukje, even een paar dingetjes eruit halen hier. Het is in een uh, lokaal uh, Limburgse dagblad uh, verschenen. De Limburger heet het, uh, heet het blad, of mm. de krant eigenlijk. Um, het is een uh, artikel van afgelopen februari... ...waarin dus iemand, uh, Jackie Smeets, zei deze mevrouw... Uh, mm. ...werd vorig jaar op 4 september getroffen door een hersenbloeding. Oh. En drie dagen eerder was ze lid geworden van een broodfonds. Oké. Okay. En, nou ja, ondanks dat het dus maar drie dagen was... Ja, heeft er dus, uh, krijgt ze dus nu een, uh, ja, ik durf het mij niet te zeggen, een uitkering. Oh, okay. een, uh, voor, ja, ik, heb even, ik heb er even geen beter woord voor. Ja. Maar uh, ja, dus van die andere mensen, die, uh, ja, die hebben dus eigenlijk uh, ja, op die manier onderhoud. Oké, uh, dus het eigenlijk een soort verzekering. Het is eigenlijk gewoon een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ja. ondernemers, ja. ...en uh, op een betaalbare manier... ...voor een, mm -hmm. uh, een betaalbaar alternatief is het. Mm -hmm. um, het was dus uh, in haar geval... Uh, ...zou dus een reguliere premie... ...zou al uh, tot 500 euro per maand kunnen kosten. Ja, klopt. En dat, was gewoon, ja, en dat was gewoon een heel, uh, ja, een heel groot uh, bedrag voor haar. Um, ja, wat zijn dan uh, zowel de voordelen... Hè, ...ten opzichte van uh, zeg maar de gewone gangbare verzekering? Nou, het is dus, zoals ik net zei... Hè, ...het is een uh, stuk betaalbaarder. Um, ja, het gaat dan in de meeste gevallen... Uh, ...even kijken, gaat het om een bedrag van 45 euro per maand... In ieder geval in dit geval uh, van deze Limburgse vrouw. En uh, ja, ze moesten dus uh, al sneller aanspraak op maken dan ze zou willen. Maar uh, ja, dat, dat geld is er dus ook gewoon, hè? En dat is misschien ook een, uh, een denk ik een goed, goed om dat uh, uh, onderscheid te maken met uh, ja. zeg maar de arbeidsongeschiktheid, uh, verzekeringen en dat soort uh, dingen. Ja, dat hè, er wordt. Dat het beeld wordt geschetst dat daar potjes voor zijn, maar ja, dat, hè, dat is hetzelfde als met de schatkist. Ja, we hebben helemaal geen schatkist. Dat geld is ja. er gewoon niet. Dat geld is al lang, uh, want in het geval van die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, dat geld is al lang uitgegeven en uh, ja. de mensen die het is gewoon een piramidesysteem. Wij, uh, zeg maar de, de werkende Nederlanders, als ik even wij mag zeggen, die, die betalen nu gewoon voor de personen, uh, voor onze uh, ouders, grootouders uh, of wie dan ook, die in de ja, in de AOW zitten. En uh, ja, dus hè, op die manier is het dus gewoon een piramidesysteem. In de zin dat uh, zij, zij hebben betaald voor hun ouders en grootouders. En wij betalen nu voor hen. Ja. Dus uh, ja, dat is dus ook denk ik een, een goed onderscheid om te maken. Dat het uh, mm -hmm. ja, in dit geval legt, dus gewoon iedereen uh, geld in. En uh, ja, op die manier uh, ja, springen ze dus uh, voor elkaar. Uh, bij eigenlijk, hè, als, het, ja. uh, als het fout gaat. Dat dus, uh, ja, is wel mooi, ja. <laughs> ja, dus uh, ja, het lijkt me denk ik, een zoals ik zei, een schitterend uh, libertarisch uh, initiatief. Hè. Zo, zo kan het dus geregeld worden. en ja. uh, Zo werd het ook geregeld, hè, voordat uh, de hele welvaartsstaat, uh, de hele verzorgingsstaat werd opgezet. Ja. Werd, het, werd dat zo geregeld waar het dus gewoon geel is en uh, werkte dat uh, precies op deze manier. Dus dat is broodfonds.nl. Ja, en op dit, moment, nou? uh, <laughs> op dit moment zijn er uh, 27 uh, broodfondsen. Volgens dit uh, artikel is het wel eens maar van afgelopen februari, dus zullen er zullen inmiddels meer zijn. Ja, het staat onder het kopje: Broodfonds wint in ons land snel aan populariteit. Ja, dat is mooi. Dat lijkt me weer. Zo'n mooi initiatief. Dat. Uh, ja. Ja, dat groeit vanzelf. Maar dan gaan we van het ene initiatief naar het andere. Zometeen meteen hebben we Gary met zijn, uh, met zijn initiatief, Stop de Hondenbelasting. En we gaan eerst nog even luisteren naar uh, Jeroen. Ja, die heeft ook iets gevonden. En namelijk het verschil tussen het noorden en het Zuiden van Europa. En dat heeft ook iets te maken met bier en wijn. Dus uh, ja, ik neem nog even een slok. <laughs> Jij ook, Mart? Oh, ja, je ja, drinkt niet, hè? Nee. <laughs> Oké, okay, nou goed. een slok water, is dat ook goed? Is ook goed, joh. <laughs> uh, dankjewel, Mart. Ja, heel graag gedaan, joh. Ja, dames en heren, ik zit hier momenteel met uh, Jeroen van Driel, dokter Anders. En hij uh, ja, heeft een heel mooi uh, verhaal over de um, verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa. Waarom zijn de mensen in het noorden van Europa zoals ze zijn? En ja, waarom zijn de mensen in het zuiden van Europa zoals ze zijn? En ik kan natuurlijk wel gaan hebben over dat ze daar in het zuiden heel lekker kunnen koken. Maar Jeroen van Driel heeft meer verschillen gevonden. Niet waar, Jeroen? Ja, het viel mij eigenlijk op een tijdje geleden. Toen zag ik een kaart met de werkloosheidscijfers in Europa. En wat mij opviel, dat daar een hele grote correlatie zat met de verspreiding van de religies in 1600. En... Toen ben ik verder gaan kijken. Want teruggaand in de geschiedenis vinden we nog een paar gebeurtenissen die in mijn ogen daar ook aan bijgedragen hebben. Daar is een verband. Daar, daar moet, ja, daar is een verband. En dat verband nou, dat, dat gaat, begint eigenlijk al bij de val van het Romeinse Rijk. En tot de Limes. En dat is de noordelijke Limes. Dus de grenzen, de Donau en de Rijn. Ik zal Oost-Europa in dit geval buiten beschouwing laten. Ja, als het dan een heel lang verhaal ja, natuurlijk. Hè? Dus uh, ik wil dat het me meer op West-Europa richten. Ja. En dat bedoel ik dus uh, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje Aha. en Engeland. Want wat valt namelijk op na de val van het Romeinse Rijk? Dan is alles onder de Limes is al gekerstend, uh -huh. is al christelijk. De bestaande steden, van de bestaande Romeinse steden, dat worden vaak ook uh, De Meneer Pirenne heeft daar een mooi verhaal over geschreven. En alles boven de Limes, ja, daar wonen dan nog de Germanen en de Alemannen en... De Franken. Na de val van het Romeinse Rijk nou, is er een tijdje chaos. Uh in Europa. Maar al gauw nemen de Franken het heft in handen en die bezetten grote delen van Frankrijk. Je hebt het over Karel de Grote. Juist Karel de Grote. Maar ook grote delen van Duitsland. Wat Karel de Grote in Duitsland doet is steden stichten. En die steden die krijgen rechten. En daar komt geen adellijke macht. Maar die steden die hebben dan rechten om zelf belasting te heffen en zichzelf te organiseren. Tot het begin van de kleine ijstijd groeit de bevolking in Europa. Zeker door de invoering van agrarische vernieuwingen door de Benedictijnse monniken, de kapucijnen en We krijgen het vierslagstelsel, het juk wordt ingevoerd, het gebruik van mest en dat soort zaken. De bevolking die blijft dus groeien tot aan 1350, mm -hmm. zo ongeveer. Dat is ook het begin van de kleine ijstijd. De bevolking is dusdanig gegroeid dat ook de marginale gronden bewerkt worden. Die leveren niet zoveel op als de goede gronden. De kleine ijstijd brengt met zich mee misoogst. De bevolking raakt onder voet en we krijgen de pest. Na een paar jaar uh, houdt de pest houdt op. Ja, we zien dan zo af en toe de pest nog wel eens in een bepaalde plek terugkomen, maar... Niet meer zo ernstig als tussen 1350 en 1500, pak een beet. Doordat de bevolking dusdanig gekrompen is, de kennis over de landbouw die blijft bestaan. Dit houdt in dat per vierkante meter de opbrengst hoger wordt. Aangezien de bevolking is gekrompen, houdt in dat de steden nu beter bevoorraad kunnen worden van voedsel. Er is dus meer ruimte voor mensen in de steden om zich te ontwikkelen. Dit heeft tot gevolg, zeker in de Noord-Europese steden, dat er een toename is, een grotere vraag naar bier. Oké. Okay. <laughs> ja, bier. Eh, water nou begin ik in één keer mezelf te begrijpen, maar ja, ga verder. Ja, bier is natuurlijk eh, ja, rijn. Je kunt het drinken. Hè. Water is niet altijd eh, drinkbaar. Zeker, ja, zeker in die niet tijd. In. Die tijd ja, ja, bier is dus wel drinkbaar. Dus ook voor ja. de arme mensen in de steden, die kunnen bier drinken. Terwijl in de zuidelijke landen van Europa, hè, dus Frankrijk, Spanje, maar ook Italië, daar blijft wijn dus het belangrijkste drank ja. voor de gewone man. Er is een groot verschil tussen de productie van bier en de productie van wijn. Hè, wijn, dat, dat kun je bij wijze van spreken in je achtertuin maken. Ja. Als je wat druiven kunt plukken van een druivenplant in jouw tuin, uh, dan kun je wijn maken. Het hoeft niet altijd de beste wijn te zijn. Nee, al je, die heeft het nogal vaak geprobeerd. Maar... Je kunt wijn maken. Ja. <laughs> Als je bier wil maken, dan ben je afhankelijk van een meerdere leveranciers. Je hebt een leverancier nodig voor graan, een ja. leverancier nodig voor hop, een leverancier nodig voor brandstof. Want je kookt een deel van, uh, ja, ja. van het bier. Of in het bierbrouwproces, daar wordt wat gekookt. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de samenleving. Want uh, ja, je bent afhankelijk van elkaar. Om die afhankelijkheid te vergroten. Mm -hmm. En zeker in de steden, dan komen er wetten. En die worden ook vastgelegd op schrift. Terwijl in ja. de zuidelijke landen, ja... Dan hebben de centrale machten... Ja, die die, die, ja, maar die zijn ook veel meer geïnteresseerd in het heffen van belasting... Dan in het handhaven van wetten. Aha. De enige wetten die gehandhaafd worden... Dat zijn de wetten die in het voordeel van de adel zijn. Terwijl in de stedelijke gebieden. Ja. En vanaf, de, vanaf Basel tot Rotterdam is één stedelijk gebied. En, ja, je hebt daar de steden Koblenz, Mainz, Aken, ja. Trier, Basel, Nijmegen, Utrecht. En dat is een handelsroute. Dus ja, die, die verstedelijking en de toename van de consumptie van bier. Mensen worden dus meer afhankelijk van elkaar. Ja, ja. Terwijl in de zuidelijke landen blijven mensen niet, ja, zijn niet zo afhankelijk ja. van elkaar. Maar de, de afhankelijkheid ja. ...van mensen onderling. Mm -hmm. en dus de consument is afhankelijk van de producent. Mm -hmm. De producent is weer afhankelijk van grondstofleveranciers. Dit is dus een veel complexere samenleving dan in de zuidelijke landen... ...waar je, ja. Bij, ja, je kan bij je buurman wijn gaan halen, desnoods. Het individu in deze landen... In deze gebieden wordt dan ook belangrijker. Men zal ook meer kennis moeten hebben van de wetten. Want die worden op een gegeven moment opgeschreven. Dus alfabetisme wordt belangrijker. Ja, ja. En, mensen, ja, en dan word je ook weer afhankelijk van een advocaat. Mocht er iets fout gaan, want ja, die kent die wetten en jij niet. Ja, ja. Dus het wordt allemaal ingewikkelder. Daar komt ook in de noordelijke landen een steeds grotere nadruk te liggen op het individu. Waar in de zuidelijke landen hè, de kerk het nog voor het zeggen heeft, hebben in de steden, heeft de kerk op een gegeven moment geen wereldelijke macht meer. Mm -hmm. Alleen maar de geestelijke macht. En dan in 1513 natuurlijk Maarten Luther. Maar in Praag Jan Ziska. En dat is 100 jaar eerder. En die begint een stroming in die heette Hussite. Dat zijn eigenlijk de eerste. De Johannes Hus. Ja. Dat zijn eigenlijk de eerste protestantenbewegingen in Europa. ja. Nou is Praag ook weer een gebied waar veel bier gebrouwen wordt. En in 2011 was dat die streek ook een van de gebieden met de laagste werkloosheid in Europa. Dat, dat vond ik dus wel heel grappig om te zien. En al landen als Duitsland, Nederland, Denemarken, Noorwegen, Finland, het Verenigd Koninkrijk. Al die landen, protestante landen, relatief lage werkloosheid ten opzichte van de andere Europese landen. Maar ook het IQ in die landen is hoger. De laatste genoemde landen. Terwijl in het zuiden is het IQ wat lager. Mm -hmm. Significant lager. Dus Heb je het over nu of over toen? Over nu. Dus voor, voor mij heeft... Het bier brouwen wel degelijk een invloed op de maatschappij. En, en ja, in het einde van, de, van het begin van de 16e eeuw, 1513, hebben we ja. natuurlijk Maarten Luther. En, en maar maar Maarten Luther zegt natuurlijk, joh, ja. mensen, jullie kunnen zelf de Bijbel lezen. Jullie mogen hem zelf interpreteren. Ja. En Calvin, een paar jaar later, ja. ook weer een protestant, ja. die schrijft ook iets over ethiek. Ja. Waarbij het dan een keer niet meer schandelijk is om rijk te worden. Maar Calvini Calvin, uh... Calvin heeft dan zoiets van, ja maar, je hebt van God talenten gekregen en jij dient God het beste door je talenten optimaal te benutten. Dus dat hief ook de ban op rijk worden op. Want maar vanuit ja. de protestanten uh, levensopvatting is rijk zijn een teken dat jij de talenten die jij gekregen hebt van God goed gebruikt hebt. En daarmee heb jij God dus ook optimaal gediend. Dat is natuurlijk een andere insteek dan, ja, op het moment dat je doodgaat alles maar in de kerk achterlaten. Ja, ja, ja. Dus ja, en in de steden heb je de wordt de kerk dus minder belangrijk. Mm -hmm. En dan, ja, de meeste steden die zitten in Noord-Europa, dus boven de grote rivieren. En de, overheid, de centrale overheid is ook minder belangrijk. En de, de 80-jarige Oorlog is in Nederland in de Lage Landen is natuurlijk begonnen doordat koning Philip een hele privileges van steden uit de Lage Landen wilde terugdraaien. En het was in eerste instantie geen godsdienstoorlog. maar joh, die steden die zeiden van, ja, maar wij hebben deze rechten. En dat, was een, ja, dat ze zelf belasting mochten heffen en het recht hadden om recht te spreken. Mm -hmm. En dat soort rechten werden door Philips afgenomen. Ja, ja. En Philips was natuurlijk katholiek. En in de steden, als gevolg van de afnemende macht van de kerk en de, de overheid, de centrale overheid, ja, land is eigendom van de burger. Terwijl eigendomsrecht dat de kennis dus in de katholieke streken niet echt. Jawel, maar in de katholieke streken heb je natuurlijk de adel, uh -huh. waarbij het land dat bewerkt wordt eigendom is van de edelman. En de boeren die dat doen, die zijn ofwel hoorig, of je hebt de vrije boeren die dan wel verplicht zijn om bepaalde diensten voor de heer te verlenen. En dan heb je de horigen. die horen bij het land. Dus op het moment dat een heer besluit om het land te verkopen, dan verandert de heer van de boer van de horigen ook. De boer is eigenlijk een soort van slaaf. En in de steden bestaat dat slaver, de slavernij niet. Voor mij is er dus wel degelijk een verband tussen de productie van bier en de stad. En daarmee ook de wijze waarop een samenleving is ingericht. En aangezien een stedelijke samenleving complexer is dan plattelandsamenleving zou je ook zeggen dat de mensen in steden die daar overleven wat meer uh, daarop aangepast zijn en ik besef me dat ik me nu met deze uitspraak op heel gevaarlijk gebied begeef hoe zou dat uh... dit wordt ook als sociaal darmanisme genoemd oké okay, en dat mag weer niet volgens de dat is politiek incorrect ach jezus omdat ik natuurlijk een link leg tussen de sociale omgeving van bepaalde groepen en hun intelligentie en daarmee ook gepaard gaan de manier waarop een samenleving wordt ingericht want als je natuurlijk kijkt naar de Balkan, dat heel lang, ja, nog ga ik toch naar Oost-Europa, waar heel lang de, de islam, de macht, de ottomanen heel lang de macht hebben gehad, daar is het IQ weer lager. Oeh, oké, okay, ja, ja dan, dan word je inderdaad uh, politiek incorrect, ja. Ja, nee, maar vandaar dus dat ik zeg, dit is een gevaar. maar wat dat betreft, uh, de arabist Hans Jansen heeft twee weken geleden op geen stel een heel mooi verhaal geschreven, wat, hier, wat dit verhaal ondersteunt. En natuurlijk, uh, everything you wanted to know about islam, but dit, en de Crusades, but je did not there to ask van Robert Spencer. Uh -huh. Is wat dat betreft ook een. Maar dat gaat meer over Midden-Oosten. Is... Ja, ja. En natuurlijk, ja, wat eerder gebeurt, is dat de Romeinen in de gebieden die zij bezetten een hele hoop van de lokale uh, machtsstructuur vernietigen. Uh -huh. En die vervangen door een vorm van Romeins bestuur. He, de senatorenfuncties in Rome zelf waren um, erfelijk. En dat is zo gezien kunnen worden als het begin van de, van de adel. Er He, is dus heel veel. Ook in steden, in de bezette gebieden, laten we het even zo noemen. Die kregen ook Romeinse bestuurders en dat werd soms ook erfelijk. Maar de lokale bestuurders in het zuiden, die kregen dus geen kans. Die hele elite, die bestond niet meer of die werd heel erg Romeins. De Asterix en de Gallier geeft daar een mooi voorbeeld van. Terwijl aan de andere kant van de Limes bleef een redelijk democratische structuur gehandhaafd. Waarbij dus mensen gekozen werden om leiding te geven aan een stam in bepaalde situaties. Maar die werden dan gekozen op hun kunnen okay. en niet op hun kennen. Dus op Stelte had daar nooit gekund, zeg maar? Of, of, ja, een keintje. <laughs> een goed orator had daar wat gekund en op is natuurlijk geen goed orator. <laughs> nee, maar ook weer omdat je dus in de noordelijke, net boven de Limes, houd je dus wel degelijk een bepaalde cultuur in stand die in het zuiden, dus onder de Limes, dus onder de Rijn, vernietigd is. En ik denk dat ook dat meespeelt in het verschil tussen nu Noord en Zuid. Waarbij we in het Noorden veel meer geleerd hebben om samen te werken. Terwijl in het, de Zuid-Europese Zuid landen, dus onder de Rijn, daar is het samenwerken veel minder belang. Daar werd vanuit de overheid verteld, jongens we gaan nu dit doen. Maar ook als je kijkt naar de terpen in Friesland bijvoorbeeld, werden door de burgers samengebouwd. En de, ja, de Beemster natuurlijk, de eerste polder in Nederland ook een samenwerkingsverband tussen onafhankelijke burgers. En met privaat geld. En met privaat geld. Dat is gewoon eigenlijk meer inderdaad de kooplieden die hadden geld te veel. Die wisten bij god niet wat er mee gingen doen. Dus die dachten nou laten we maar een stukje land droog leggen. Nou, nee, en maar dan, maar dan, dat was ook een beetje, dat had te maken, tenminste als mij geleerd is. Dat er zo'n toestroom was van mensen uit heel Europa naar uh, Amsterdam ja. bijvoorbeeld. En dat, dat liep aan in die plaggenhutten te liggen en men dacht van nou mensen laten we maar hun werk hun. voor ze maken. Ja maar die hadden ook eten nodig. De ja, beemster die verschaften die natuurlijk wel de mogelijkheid om koeien te laten, te laten grazen. De Nederlanders die dreven natuurlijk wel handel over lange afstanden op een gegeven moment met de Baltische staten. Waar Noordzeeharing werd geleverd aan de Baltische staten. En waarin de Baltische staten gaan gekocht werd om de Nederlandse bevolking mee te voeden. Dus ook de klimatologische omstandigheden. Het werd wat kouder in Nederland als gevolg van die IJslaan. Werden Nederlanders en Duitsers en Denen en IJslanders en Nooren en Finnen. Die werden gedwongen om bepaalde voedsel te bewaren, te conserveren. En daar heb je technieken voor nodig. En samenwerking. En planning. En vooral dat planning, samenwerking, organisatie, ik denk dat dat voor Noord-Europa ja het verschil heeft gemaakt in het grote verschil wat er vandaag de dag is tussen Noord- en Zuid-Europa. En dat zit natuurlijk toch wat meer in de Nederlandse in Noord-Europese traditie ingesleten. Het samenwerken, het organiseren, het managen dan in de Zuid-Europese landen. Maar dan gaan we nu een stapje verder in de geschiedenis. Want er is toch wel een verschil tussen de, de mensen die we toen hadden in de Gouden Eeuw en hoe de samenleving nu is. Uh, wat is er nog meer gebeurd? Op het moment dat jij een complexere samenleving krijgt, dan zullen mensen daar ook een verklaring voor willen geven. Nederland, de Gouden Eeuw, nou ja, er gebeurt van alles. Er is in vergelijking met de rest van Europa in Nederland, of in de lage landen, relatief veel vrijheid. Er is een godsdienstvrijheid. Maar die godsdienstvrijheid, die geeft ook filosofen de, de kans om wat te doen. Bij de... Spinoza bijvoorbeeld dan in Nederland, ja. Hè? Erasmus. Ja, Descartes die vlucht ja, vanuit Frankrijk om ja. in Nederland van alles te doen. Anthony van Leeuwenhoek die met zijn uh, microscoop aan de slag gaat. Dus Nederlanders in de lage landen kan geëxperimenteerd worden, mag geëxperimenteerd worden. Ik denk als iemand in een Zuid-Europees land een uh, microscoop bedacht had en... Dat ik zeg, jongens ik zie hier leven. Die was op de Bransdhaafpool geëindigd en in Nederland kon dat dus gewoon. Ja, alhoewel. Uh, ja, je had ook mensen in de Gouden Eeuw die toch uh, een beetje in de problemen kwamen. Omdat ze bijvoorbeeld pleiten voor een striktere scheiding van kerk en staat. Die dan in het Rasphuis belanden bijvoorbeeld. Adriaan van Koerbarg. Dat zullen er best wel wat zijn geweest. Het zal wel best wel eens een keer gebeurd zijn in de lage landen. Maar dat gebeurt natuurlijk nu ook. Op het moment dat je natuurlijk dingen zegt die te veel afwijken van... ...wat wij willen, of wat de Nederlandse staat wil... Ja, ...dan moet je ook voor het gerecht verschijnen. Kijk maar naar wat er met Geert Wilders is gebeurd. Kijk maar naar Gregorius Nekschot. Ja. Die maakt een tekeningetje. Nou ja. Ja. En maar in die complexe samenleving... ...om daarin te kunnen overleven... Ja, ...dan heb je intelligentie nodig. Je moet je aan kunnen passen aan die complexe samenleving. Er zullen ook mensen komen die die complexe samenleving willen duiden. Van Hoe kan het nou dat, wij, hoe kan het nou dat er dit of dit gebeurt? Of waarom doen wij dat en dat? En wat is daar de morele grond voor om bepaalde dingen te doen? dat zijn neveneffecten van een vrije samenleving of een vrijere samenleving waarin vrijer gedacht kan worden over religie ja in Nederland tijdens de Gouden Eeuwen nou, de ene Kerkelijke stroming naar de andere die ontstaat. Om even een stapje verder te nemen tussen Nederland en bijvoorbeeld het ontstaan van de Verenigde Staten van Amerika. Is daar toen nog heel veel gebeurd wat belangrijk is geweest voor het, zeg maar het verschil tussen ja, het noorden en het zuiden van Europa uh, nu? Nee, maar je hebt natuurlijk wel een hele hoop mensen die Europa ontvluchten vanwege hun geloof. En die in Amerika vrij kunnen zijn. En aan het einde van de 18e eeuw hebben we natuurlijk nogal wat uh, verlichtingsideeën die in Amerika of in de Verenigde Staten... Uh, Ooit aan die grond krijgen en die daar belangrijk worden. Er zijn een aantal onderzoeken geweest. waarbij een vergelijking is gemaakt tussen de Amerikaanse revolutie. en de 80-jarige oorlog. De aanleiding is allebei belastingrechten. De Amerikanen zeiden ja, no taxation without representation. En de Nederlanders, die, de mensen in de lage landen, die waren boos. van ja, voor ons worden rechten ontnomen. die we hebben, privileges noemden ze dat toen. Ja, dus dat een stad zichzelf mocht besturen. Uh, zonder al te veel inmenging van de Spaanse uh, overheid of beter gezegd, zonder inmenging vanuit Brussel. Ja, ja zo zou je tegenwoordig zeggen, ja. ja? en toen ook. Oh, ja, toen ook, ja. ja, ja. De staten die zaten toen in Brussel. En die zijn pas een paar jaar na, dat begin van de 80-jarige oorlog is dat naar nou Den Haag uh, overgegaan. De Den Haag laat zich maar weer knechten door Brussel. Ja, ja. Nee, maar het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa, dat, dat, ja. daar zitten dus, in mijn ogen, heeft godsdienst daar voor een groot deel mee te maken, de urbanisatiegraad. Aan de andere kant is je natuurlijk naar Noord-Italië kijkt, ja. wat rond 1600... ...ook zeer geurbaniseerd was. Ja. Ja, dus veel steden, die doen het op dit moment ook relatief goed. Ja, want ik wil nog wel zeggen, in dat renaissance, ik bedoel, dat hebben ze dat toch ook gehad in Florence? Ja. En, uh, en daar uh, met Leonardo di Vinci was er ook toch lekker bezig. Ja. Maar met het, omdat de Noord-Italiaanse steden weer te veel onder de knoet zaten van de paus... Ja, ja. ...hebben die nooit echt de kans gekregen om helemaal zich los te maken van, de katholieke, ja. van het katholieke gedachtegoed... Van Rooms-Katholieke ja. gedrag. Uh, dus je kan gedag. eigenlijk wel zeggen dus dat de, de, de macht van de Rooms-Katholieke kerk... die hield echt zeg maar iedere vorm van ontwikkeling tegen. Want ze, als ze iets afwijkte van de leer... dan moesten ze voor zo'n raad komen. Ja. En, net als Galileo Galilei. En, uh. Maar ook omdat je natuurlijk vanuit de, de Rooms-Katholieke leer... heeft God nog veel te veel te zeggen. Terwijl en, in de protestanten leer... Dan ja, mocht je ook eens wat tegen God zeggen. Zeg maar. Ja, je had, uh, <laughs> binnen de protestanten leer heb je meer uh, persoonlijke relatie met God. Ja, ja. En je mag die relatie ook een in eigen interpretatie geven. Ja. Terwijl in de Rooms-Katholieke leer heb je de leer van de katholieke kerk te volgen. Als je naar Aziatische godsdiensten kijkt. Mm -hmm. Daar zijn mensen natuurlijk, die leren ook zelfstandig nadenken. Het Confucianisme is heel erg gericht op zelfstandig nadenken. Mm -hmm. het Boeddhisme is ook gericht op zelfstandig nadenken. En het hindoeïsme helemaal. En waarbij ja, er een regelmaat is. En God niet zomaar wat kan doen. Maar voor bepaalde godsdiensten is het toch wel zo dat God wikt en beschikt. Mm -hmm. En dat er dan toch wel... Als God het wil. Maar jij denkt dus wel dat dus die, uh, de bepaalde de godsdienst die de mensen hebben. Dat dus dat heel belangrijk is geweest voor de, het feit dat wij nu zo zijn als dat we zijn. Ook al zijn, zijn de meesten van ons nu atheïst. Of iets anders, weet je wel. New Age. Ja, maar het heeft niet te maken met hoe wij als individuen zijn. Uh -huh. Het heeft te maken met hoe wij als binnen deze samenleving functioneren. Ja, uh. En welke eisen uh -huh. deze samenleving aan ons stelt om te kunnen functioneren. Wij zullen als burger in deze samenleving de regeltjes moeten kennen. Wij zullen moeten snappen hoe dat werkt. Wij zullen inzicht moeten hebben in ja, een stukje management, organisatie. Als je dat niet hebt, dan kun je in deze samenleving niet functioneren. Het is niet voor niks dat mensen met bepaalde beperkingen... en dan heb ik het over uh, autisme, AD, ADHD, ADD, en allemaal dat soort uh, aanverwanten... Ja. dat die het op dit moment in de huidige samenleving ontzettend moeilijk hebben. Want de samenleving wordt steeds complexer en complexer. Vandaar dat er niks dat bepaalde groepen in de samenleving het moeilijk hebben. Omdat zij niet in staat zijn om die complete complexiteit van de samenleving te bevatten. En daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. Daar hebben zij moeite mee. Dat heeft een deel natuurlijk met mentaliteit te maken. Dat heeft een deel met achtergrond te maken. Of je zou kunnen zeggen dat heeft met cultuur te maken. Ja, om dit uh, gesprek even af te ronden, want helaas ik heb maar een uur. Ja, De vraag is, nu, nu wij weten dat er een heel groot verschil is tussen het zuiden van Europa en het noorden. En we zitten met z'n allen ja, een beetje in hetzelfde schuitje waar we, dat ons opgedrongen is, hè, de EU. Mm. Uh, wat zou het beste zijn voor ons, uh, voor Nederland, maar ook voor gewoon de individuen die hier in Nederland leven? Ja, in mijn ogen de beste oplossing is uit de EU, EU stappen. En dit samen met Duitsland, Denemarken. Dus jij pleit dan meer voor de euro. Ja, voor de euro en ja, ook samenwerking met uh, de Scandinavische landen. Mm -hmm. Omdat wij qua mentaliteit en ethiek het meest aansluiten bij deze landen. We hebben allemaal protestant, mm -hmm. um, toch wel op handel gericht, op ontwikkeling, innovatie. En deze landen zouden samen moeten werken. En ik denk dat deze landen, gebaseerd zonder het blok van de zuidelijke landen, dat ze... ...op wereldgebied het wereldtoneel wel degelijk een rol kunnen spelen. Je vindt wel dat er een soort, dat is neuro moet komen dan... ...of in ieder geval één munt waardoor ze sterk staan in de wereld. Nee, zo. dat hoeft niet. Dus het um... kan gewoon ook zijn van, joh, iedereen gewoon zijn eigen munt. Ja, want dat, een van de dingen die ook zeker Duitsland sterk hebben gemaakt... ...de afgelopen uh -huh. twee, driehonderd jaar... ...is het feit dat er intern in Duitsland ook een hele grote concurrentie was... Mm -hmm. tussen alle diverse koninkrijkjes, landjes en staten die daar waren. Dan moet die concurrentie dat, mm -hmm. dat uiten zich dan weer in het stichten van nieuwe steden. Oh, Oké. Okay, wat ja, je, wat je er wil zeggen uiteraard. is dat, er, dat het belangrijk is dat er, dat er wel heel veel diversiteit is. Dus je, eigenlijk uh, zou er een um, verbrokkeling tussen uh, alle st steden en, en, en provincies worden dan autonomer. Zeg maar. Ja, en dat, er, dat die onderling wel degelijk gaan concurreren op het gebied van uh, lokale belastingen. En dat, dat er dan gezegd wordt vanuit een wat meer centrale organisatie die zegt: van oké, okay, wij nemen uh, de verdediging, de territoriale verdediging, op ons en ja, dat is het enige wat ze dan moeten doen. Oké, okay, nou ja. Dat... Een beetje zoals uh, Hongkong en Macau op dit moment onder China vallen: die hebben gewoon een eigen rechtssysteem en een eigen economie, alleen op het gebied van uh, buitenlandse zaken en defensie, ja, dat regelt je nog. Ja, in ieder geval, ik denk dat een libertariër daar nog wel een beetje mee kan leven. Ja, maar ook dus de, de eenheden, dusdanig de, de steden, de dorpen, de provincies, zoveel, genoeg vrijheden geven om te kunnen concurreren met de andere provincies. We hebben nu een aantal provincies in Nederland die leeg aan het lopen zijn. Uh -huh. Maar die kunnen niet concurreren met de Randstad. En waarom kunnen ze niet concurreren met de Randstad? Omdat ze aan dezelfde belastingregimes moeten voldoen als de Randstad. Ja. Als ze dat nu aan zouden passen aan het gebied. Ja, of de helemaal, de helemaal afschaffen. Ja, niet meer aan de regio. Hè. <laughs> ja, maar wat ik zeg, helemaal afschaffen die belasting. <laughs> ja. <laughs> maar goed, dat, ja, uh, dat is een heel uh, ander verhaal. Ja, <laughs> maar op zich zou dat nog beter werken. Je hebt altijd wel iets aan belasting. Ja, tenminste als niet alles geprivatiseerd is, dan zou je dat wel ja. nodig hebben. Ja. Als je natuurlijk kijkt naar landen als Singapore, uh, Dubai. Hongkong, Dubai, Singapore, Nieuw-Zeeland. Die hebben allemaal een lage belastingdruk. De uh -huh. overheid regelt ook relatief weinig. Uh -huh. En toch gaat het met die landen heel erg goed. Je kunt naar het ziekenhuis en uh, ook in noodsituaties. Ja. Ook de wat armere mensen die kunnen ook naar het ziekenhuis. Dus een hele hoop dingen worden daar wel geregeld. Dus daar wordt daar wel wat belasting betaald. Maar de belastingdruk is daar veel en veel lager. Ja. Maar juist door heel veel belastingen belastingheffing aan lokale overheden over te laten en die lokaal te laten besteden, kan een regionale, lokale overheid concurreren met de buurgemeente, de ja. provincie door mensen binnen te halen of industrieorganisaties die ze hier nou net niet willen hebben, ja. kunnen ze door belastingverhoging ook het gebied uitwerken. Ja, maar uh, we zitten een beetje aan het einde van ons tijd, dus uh, <laughs> dankjewel in ieder geval voor je verhaal en uh, het was heel interessant en uh, ja graag gedaan. Ja, dan gaan we nu naar het volgende onderwerp. Dames en heren, we zitten hier op dit moment met Gary. Goedendag, mijn naam is Gary Janoven. Ik hou me op dit moment bezig met een, een landelijke actie tegen de hondenbelasting. Um, ik ben ruim een jaar bezig met dit onderwerp. en Ik wil graag dat uh, mensen het verhaal erachter horen. Uh, het is heel kort: uh, de hondenbelasting is een belasting die gemeenten mogen heffen. is geen verplichting. En de hondenbelasting gaat naar wat men noemt de algemeen middelen binnen de gemeente. Dat is een potgeld waar alles uit betaald wordt. En mogen de gemeenten ook zelf de hoogte van die belasting instellen? Zeker. Uh, er zijn gemeenten die geen hondenbelasting heffen. En uh, er zijn gemeenten die ruim 120 euro voor een Zo. eerste hond uh, laten betalen. En dat is ook het enige dier wat, wij, wat uh, mensen bezitten dat belast wordt. Het is de enige dier die belast wordt. Um, ja. En het is heel gek in Nederland. Uh, je zou denken: de dier kwijt een beetje vrijheid. Maar het de dier wordt belast en wordt beknot in zijn vrijheid. Maar Want je moet ze moeten aan, aan, aan de riem hè, als ze buiten lopen. Precies. Uh, heel veel gemeenten hebben geen losloopplekken, of onvoldoende losloopplekken, of losloopplekken langs drukke wegen. Nou, daar kan een hond niet veilig spelen. Ja. Uh, het, het wordt gebruikt, zoals men dat uh, noemt, om de gaten in de begroting te dichten. Dus omdat zichzelf hun uh, slecht zijn met het budget, wat ja, een mede-overheid meestal is, hebben ze, heffen ze dus een belasting op het bezit van een hond en daar, om hun eigen fouten daarmee uh, te bekostigen, zeg maar. Dat kan je wel zeggen. Een smeren voor een eigen mislukte politiek. Zeker uh, nou, in, de, in de kleine gemeenten ook. Maar in de grote gemeenten, in de grote steden, in de Randstad, Zoals Amsterdam en Rotterdam. We hebben het over een uh, ruim een miljoen euro. Hmm. Per stad. Ik vind uh, zelf dat dit principieel onjuist is. Vraag niet iemand om twee keer te betalen. Jij hebt dus een uh, initiatief uh, gestart. Uh, vertel er eens over. Inderdaad. Onze overheid is uh, heel goed in, in maar doorverwijzen. De gemeenten uh, zeggen. Wij hebben de bevoegdheid om hondenbelasting te heffen. Dat staat in de, in de gemeentewet, We beroemde artikel 226 van de gemeentewet. En we mogen het doen, dus doen we dat. Um, als ik aan Den Haag vraag aan de grote partijen, wat doen jullie eraan? Dan zeggen ze, het is een lokaal aangelegenheid, dus je moet bij de gemeenten zijn. Om dit te doorbreken, dames en heren, uh, dacht ik, nou, we gaan een zogeheten burgerinitiatief inrichten. En oprichten. Dat is dat wij als burgers een bezoek doen om een bepaald onderwerp op het agenda te krijgen van de Tweede Kamer. Om dat te doen uh, zijn ruim 40.000 handtekeningen nodig op een petitie. En de petitie uh, die opgesteld is, is uh, gericht aan de leden van de Tweede Kamer en vraagt de leden van de Tweede Kamer het artikel 226 van de Gewentewet af te schaffen. De petitie kan men vinden via de website www.stophondenbelasting.nl. Dat wordt aangegeven op de voorpagina, dus het kan niet missen. Als men besluit om te, te ondertekenen Vullen ze een naam en een e-mailadres in. Uh, men krijgt een e-mail terug om te bevestigen. En dit is heel belangrijk: dat men goed oplet dat zij op de link klikken in die e-mail. Ze geven die naam, adres, woonplaatsgegevens op, die gevraagd wordt. Anders is de handtekening niet geldig voor de burgerinitiatief. Even kijken, want die geeft dan je naam, je adres op. Uh, maar is je privacy dan wel gegarandeerd? Of kan je dan binnenkort een uh, controleur van de hondenbelasting uh, verwachten? Ja, kijk, uh, ik, uh, <laughs> ik, ik, ik, zeg, ik zeg dit. De petitie is niet. Opgesteld in de naam van hondenbezitters van Nederland. De petitie klopt ook een hondenliefhebbers. Dat betekent dat iedereen die honden een warme hart draagt, die kunnen de petitie tekenen. En laten we eerlijk zijn, als we gezamenlijk 50 tot 100.000 handtekeningen samen kunnen stellen, dan wil ik iemand zien die dat allemaal uh, na gaat lopen. Dat kost veel. Ja, we bedoelen gewoon uh, de privacy, die is gewaarborgd. Ja, ik denk van wel. Het is een erkende manier uh, door de Rijksoverheid. Uh, het is een goedgekeurde regeling. Uh, we moeten een klein beetje vertrouwen in onze overheid hebben. Je zit hier wel op een radio-uitzending van Libertarius hoor. Dus die lachen ja, zich dat niet ik, rot. We hebben gelijk gewoon de damessecretariat met ja, de ja, clip open. Ja, je had het erover dat het doel is dat dit dan op de agenda van de Tweede Kamer komt. Maar dan, dat wil dan nog niet zeggen dat dat uiteindelijk afgeschaft wordt. Hè? Ik bedoel, je vraagt wel aan mensen die ja, slecht zijn in hun budget, die donders goed weten dat ze daar slecht in zijn, die een hele goede melkkoek gevonden hebben. Die vragen je dus eigenlijk van, ja, wij hondenbezitters vinden het niet zo leuk. Willen jullie het, uh, er wat aan doen? Ik bedoel, denk je dat, je, dat als het uiteindelijk... In de Tweede Kamer op de agenda komt, dat het dan nog enige vorm van slagen heeft? Ik begrijp jouw vraag. Uh, ik, zeg, ik zeg het zo. Ik zelf noem dit een behoorlijke dis uh, discriminerende stuk wetgeving. Um, als dit uh, aangeboden wordt aan de Tweede Kamer, dan zou dat natuurlijk met de noodzakelijke toelichting aangeboden worden. En dan is het voor de Tweede Kamer om te zeggen: wij zijn tegen, wij zijn tegen discriminatie. Uh, dat zegt, tenminste. En op zo'n manier hoop ik dat zij een eet gaan graven. Omdat op het moment dat ze dat zeggen, uh, moeten ze mijn taal qua de woord gaan toevoegen. En dan moeten ze heel goede redenen voor bedenken om de belasting niet af te schaffen. Maar als, als je 40, 50.000, 50 land het hopen, maar hart, 100.000 mensen hebt die dit willen. en het is onderbouwd, mm -hmm. dan zet je jezelf voor gek. Als je het gewoon te gaat schuiven. Ja, maar aan de andere kant, ik moet wel zeggen, destijds met de Europese Grondwet referendum heeft zowat half Nederland gezegd van dit willen wij niet. En ze hebben er gewoon een scheid aan. Maar ja. we kunnen alleen hopen, als we het niet doen, weten we dit niet. En als we het wel doen, ja. we, hebben we een kans om te slagen. En dat is alles wat ik probeer. Ik doe alles wat ik kan om van dit lokbelasting af te komen. Ja. De belasting af te komen. En het, het is aan, aan, aan medestaanders uh, om te steunen. En hem aan te geven, dit willen we. Nou, ik hoop in ieder geval uh, dat het kans van slaag heeft En uh, daarom uh, geef ik je nu ook even de vrijheid om even je website te promoten. Maar waar kunnen mensen jou, uh, jou vinden op het internet? Op internet stophondenbelasting.nl. Via Facebook actie tegen de hondenbelasting. En ze kunnen me op Twitter volgen via het stophond. Stophond. Ja, op Twitter. Okay, goed, dankjewel. En uh, ja, we zullen dan uh, in de, bij ons op de Facebookpagina dan ook even erbij zetten... waar jij uh, te vinden bent op het internet. Dankjewel. Jouw ja, bedankt. Goed, dames en heren, zijn we hierbij aan het uh, einde van ons programma gekomen. Normaal gesproken krijgt u altijd nog de agenda. Maar wegens tijdgebrek uh, slaan we die over. Ik kan u alleen even melden dat op de 12e november... aanstaande dinsdag dus, is er een uh, borrel in Maastricht... en uh, in, in Café Forum en... En in Amsterdam, in Café De Bekeerde Susters is er ook een Café Bastiat. En dat is allemaal s'avonds. En ik meen dat er in Roosendaal ook nog een, een borrel was. Voor meer informatie daarover, google even naar Libertarische Partijen en Agenda. En dan komt hier vanzelf wel. Oké, okay, dat was het. Ik wens je allemaal nog een hele fijne week.